Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het Amerikaanse bombardement in Afghanistan zijn gisteren zeker 36 jihadisten gedood. Dat melden Afghaanse autoriteiten. De Amerikanen gooiden hun zwaarste, niet-nucleaire bom op een ondergronds complex van IS in een bergachtig gebied. De zware bom van bijna 10.000 kilo wordt de mother of all bombs genoemd. IS-dook begin 2015 op in Afghanistan. Het was de eerste tak van IS buiten de Arabische wereld. De enkele duizenden IS-strijders worden ook bestreden door de Taliban. Noord-Korea blijft niet met de armen over elkaar zitten... als de Verenigde Staten besluiten om militair toe te slaan. De onderminister van Buitenlandse Zaken Han heeft dat gezegd. Hij reageerde op een tweet van Amerikaanse president Trump... over de plannen van Noord-Korea om opnieuw een kernproef te houden... De Amerikanen zijn bang dat Noord-Korea over een paar jaar atoomraketten heeft die het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. Trump wil dat kosten wat het kost voorkomen en sluit een militaire aanval op Noord-Korea niet uit. Noord-Korea is woedend over een mogelijke preventieve aanval van de Amerikanen. De Canadese regering wil het gebruik van marihuana legaliseren. Als het parlement ermee instemt, mogen volwassenen in de toekomst 30 gram hebben. Ook thuis kweken wordt dan toegestaan. In de wet wordt verder geregeld hoeveel werkzame stof... verkeersdeelnemers in hun bloed mogen hebben. Minderjarigen die een kleine hoeveelheid bezitten worden niet vervolgd. Maar wie de drugs aan jongeren verkoopt riskeert wel een gevangenisstraf. Supermarkten willen een nieuw soort arbeidscontract invoeren. De tussenbaan. Een medewerker krijgt daarbij een tijdelijk contract voor vier jaar... en tegelijk geld voor scholing. Na die scholing kan een medewerker makkelijker ander werk vinden. De grote meerderheid van het personeel... In supermarkten is jonger dan 23 jaar en werkt op jaarcontracten van maximaal 12 uur. Ruim een kwart van het personeel is in vaste dienst. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het westen ook zon. In het oosten stapelwolk en enkele bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht valt er op veel plekken wat regen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Helaas, een beetje de water te horen in de wolken, luisteraars. Een beetje somber Paasweekend krijgen we. Mannen, wat vinden jullie ervan? Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen, Ron. Dag, Jenny. Hoi. Daar zijn we weer. Goede vrijdag hè, vandaag. Ja, goede, goede vrijdag. Ja, weet je wat dat betekent, overigens? Wat, wat, wat, wat was de achterliggende gedachte van Goede Vrijdag? Ik heb geen flauw idee. Nee, ik wel. Ik heb het even opgezocht. Uh, uh, het was. Uh, Jezus werd om negen uur gekruisigd. Om twaalf uur in de middag werd het donker en om eh, drie uur middags overleed hij. En voor zonsondergang werd hij begraven. Het is even dat jullie dat weten. Hè? En de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasendam, dat is stille zaterdag. Ja, de dag ik. dat Jezus in het graf lag. De kerken zijn op deze dag zo weer ingericht. De eucharistie wordt niet gevierd. En is de eerste paasdag de, de dag dat hij opstond? Of? Dat ga ik je ook dan maar meteen vertellen. Ja, ja dat was de opstanding inderdaad. Ja. Ja. En die valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Okay. Deze datum werd in het jaar 325 vastgesteld tijdens het zogeheten, zogeheten Eerste Concilie van Nicea, een vergadering van bischoppen. Okay. Je had het over de opstanding. Ja. Ik uh, heb gisteravond de opstanding gezien. Ja, de, de, dat waren de Godezonen tegenover de zoon van God. Hè, want de passion was aan de andere kant. En ja. ik zal je eerlijk zeggen, ik ben bij de passion begonnen. En dat boeide me dermate um, dat ik toch wel een beetje ben blijven hangen daar. Maar ik heb wel een, een groot deel nog gezien, gelukkig. En ja, dat was wel uh, geweldig. hè? Wat een show. Oh, wat een fantastisch voetbal. Ja, een show. Echt letterlijk. Ajax is echt zo'n geweldig ploeg. En de onzin die mensen zeggen dat het Nederlandse voetbal nooit meer zal meetellen. Ja. Nou, ik ben het daar absoluut niet mee eens. Want naast wat gisteren in het veld stond. Kluivert, 17. Danny van Beek. Uh, in de tweede helft de licht. Dan hadden we ook nog Frankie de Jong. Dat zijn allemaal jongens van rond de twintig. Maar er zitten er ook nog zes, zeven, achter die ook net zo goed zijn. Noori, ik noem er maar één. Ja, ja, ja zeker. Nou, er is een toekomst, dat is werkelijk ongeveer. En niet alleen bij Ajax, hè? ook bij Feyenoord en ook bij andere clubs lopen jonge voetballers. Dat is echt ongekend. Het is ongekend, alleen uh, kun je ze houden. Hè? Dat vind ik altijd het probleem. Ja, nou, ze ze moeten gewoon anders worden. Ze moeten gewoon langer blijven. Zo'n zo Justin Kluivert, uh, ja, daar wordt natuurlijk al op geaarst. Ja, ja. Vrees ik. dat is niet zo gek natuurlijk. Nee, nee dat is niet zo gek. Alleen ja, dan, dan heb je echt wel een, een toptalent in je team. Ja. Hè? Die, die, die uh, kan inmiddels bijna beslissend zijn in zo'n wedstrijd. Maar, nou, dat was die gisteren. Dus, ja. Maar goed, die dat voorzet op, op, op, uh, tjong, tjong, ja. op Klaas, dat was toch niet normaal? Ja. Zo goed als ze die, die aanval weer opzetten. Ja, nou ja, goed, dat bedoel ik. Maar uh, ja, je houdt, je houdt ze niet hè? Nee. Dat is zo zonde. Nou nee. ja, nee. goed. Um, Straks in de tweede uur komt ja. Jimmy Crawford, ja. de oud feijenoord Die komt uitleggen hoe het jeugdvoetballer het komend seizoen zal uitzien voor 50 verenigingen. Ja, het is allemaal een beetje. Ja, het is veranderd weer. Ja, het is allemaal ja. ingewikkeld. En dat wordt dan het uurtje van Jos. Jos de Jong, die heeft vanaf tot vier uur gewerkt. Want we zijn allemaal tegen de deadline aan het werken. Jij ook, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ik ben uh, voor uh, de stichting waar ik vrijwilligerswerk voor doe. De stichting Muziekids. Uh, daar maak ik nu een blad voor. Dat uh, gaan we op 20 mei presenteren. Tijdens de driejarige viering van de uh, Guus Meeuws Studio in het Sint-Elisabeth in Tilburg. Die bestaat dan drie jaar en Guus komt ook. En dan presenteren we... Het eerste blad aan hem. Leuk. Dus ik ben heel druk uh, aan het uh, schrijven en doen. En uh, ik moet het blad afmaken. Uh, Jos nou. de Jong die, uh, heeft tot vier uur zitten werken vannacht. Die had ook allerlei deadlines. Dus die komt iets later. Ja. Maar in twee uur gaat hij dus met uh, Jimmy Crawford aan de gang. Uh, en we krijgen om half elf uitgebreid op van S. Want er is ontzettend veel sport in Zandvoort. Kijk aan. Nou, dat is mooi. En mooie muziek. En dat dus, hoop ik ook. Daar is jou voor. you Temptations waren dat. Ja, Michael ja, ken jij de boys? Nee. Helaas. Oké. Okay. Nou ja, het zou kunnen. De meeste ken je wel. Hè? Nou ja, ik heb er zoveel gesproken, maar de temptations eigenlijk niet. Want jij ja, in die, die hele periode. Eh, dit zijn van die uh, uh, groepen die komen dan later na een hele stille periode plotseling weer terug. En het was niet in mijn tijd. Dus uh, nee, ik heb ze niet uh, mogen ontmoeten. Helaas. Goede vrijdag, we hebben het al besproken. Voor heel veel mensen een goede vrijdag. Niet voor mij, want er is geen training, dus ik verveel me dood de hele dag natuurlijk. <laughs> ja. Gelukkig hebben we deze uitzending, En in die uitzending zijn we altijd aan het begin bij uh, de Lange Leegte in Vendam. We zijn bij uh, André Janssen. Goedemorgen, ja. André. Goedemorgen, Annie. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, goedemorgen, André. En Ron, hè? Ja, is Ron er weer? Hi, ja. Ron. Nou, ja, goedemorgen. Ik, ik ben er uh, ook Je gewoon weer bij. Ik heb er een uh, box voor mij, voor mijn camera. Dat dus ik zie oh, ja. nu naar mij kijken... Yeah. Naar nou, mijn camera. Maar ik zeg... Ja, Dag, hey. Ja, ik sta hey, precies he, een box voor, dat klopt. Dag. Dat leg ik je vast namelijk op de foto. Hè. Oh, kijk aan. Ja, de mensen thuis uh, weten misschien niet waar je het over hebt, uh, André. Maar je kan op Kanaal 40 van Ziggo, kan je meekijken met deze uitzending. Ja. Dan moeten ze maar gewoon die camera op Ron zetten. Want ik ben uh, vanmorgen nog niet zo wakker, hoor. Nou, Wat heb je voor nieuws, Makker? Ik was vier uur wakker. Hé? Ik was om vier uur wakker. Wauw. Wat heb je ja. voor nieuws dan? Uh, nou, er is natuurlijk een heleboel gaande in de wielrennerij. Ja. Ten eerste heb ik zitten genieten deze week van een uitzending over Ron. En die heb ik ook op afgeplaatst. En uh, ja, Ron zegt altijd dat ik zo goed kan vertellen. Ron Smit heb je het over, hè? Je gaat er he? ook wat van, hoor, Ron. Je hebt, je hebt het over Ron Smit, hè? Ja. Onze kan je. Juist. Wat een sportman. Ja. Het is echt... God, sorry. 65. Iedereen loopt te mopperen dat de Nederlanders niks presteren in het voorjaar. En dan hebben ze het in de eerste plaats over de Jumbo-ploeg. Ja. Maar vergeet even niet dat de Jumbo-ploeg natuurlijk opereert met drie keer minder budget dan bijvoorbeeld de Sunweb-ploeg. Ja. Ja. Of de Skyploeg, die ja. hebben vijf keer zoveel budget. En als je Excelsior vergelijkt met Feyenoord... heeft Excelsior minder budget. Ja. En zo zie je de sport tegenwoordig ook door budgetten sterk beïnvloed. Maar ja, luister, Lotto Jumbo staat voorlopig nog wel elfde hoor, in, de, in de ranking. En dat, dat is met 18 juist. ploegen is dat helemaal niet zo slecht. Ze hebben ook uitstekende renners ingekocht... Ja. En uh, die uitstekend gepresteerd hebben. Ook uh, vorige week in de ronde van het Baskeland. Ja. En ik zag ze toch uh, ook uh, woensdag alweer in de Brabantse pijl uitstekend rijden. De mannen van Jumbo. Dus we moeten niet zeuren. We hebben Roglies hadden... en Kruiswijk voor de etappenkoersen. We hebben voor de tijdritten van Emden om. en Kampenaars. En we hebben voor de sprint Groenewegen. Dus zo slecht ja. is het niet. Helemaal niet. En uh, die mensen die timmeren uitstekend aan de weg... en laten we blij zijn dat die gasten werk hebben... en dat er nog steeds in dit piepkleine landje hier... eigenlijk drie ploegen actief zijn op ja. professioneel gebied. Ja, He, hoewel Sunweb heeft een andere licentie in Duitsland... maar dat doet er verder niet toe. Het is grotendeels geleid door Nederlanders. Mm -hmm. En de sponsor is natuurlijk mijn goede vriend Joost Romein... is de eigenaar van Sunweb en sponsort eventjes 100 miljoen in vijf jaar tijd, hè? Ja. En hij heeft er natuurlijk duidelijk publiciteit voor terug. En terecht, de mannen van RAMPOT, die Nederlandse jongens die dat doen... en die toch een, uh, een methode hebben gevonden... dat die harten in ieder geval deel kunnen nemen aan de koers. Ik zit te genieten van Koen Vermeldvoort... waar ik regelmatig ja. contact mee heb. Ik zeg, godverdorie, man je... Vliegt er een keertje in en schijt dan het hele zootje. Net als je ploegleider Michel Cornelis altijd had. En dat is hij nog. En uh, nou, er is gemopper, uh, vooral uh, dankzij een van de prominente WAF-gasten... inmiddels de Zwijmon Kerkhofs van de Telegraaf... die dus privé gewoon op WAF dagelijks zijn opinie opschrijft. En daar krijg ik uh, ineens honderden reacties op. Daar. De man is natuurlijk een van de... Meest ingevoerde wielerjournalisten ja. ter wereld op dit moment. Hele maakt notabene reportages niet alleen uh, op papier geschreven en in kranten geschreven, maar ook digitaal. Vooral ook hanteert hij de videocamera, maakt zijn eigen reportages en fotografeert. Ook uitstekend, uh, Charles. En uh, zo'n oh, multipotker. Oh, mooi. <laughs> ja, Charles, jij kan er ook wat van, hoor. prachtig. Dank ik volg het allemaal. Maar zo'n man als Raymond Kerkhofs... die roept dus nu van potverdorie... waar zijn Dumoulin, Mollema en Kruiswijk... in de Amstel Gold Race? Want ze moeten langs het huisje en het tuintje... van al onze wielerfans rijden... in de Amstel Gold Race. Waarop we dus met z'n allen reageren... positief en negatief. Ik zeg daarop op mijn moment... Eh, op mijn beurt... luister, eh, die coureurs zijn gespecialiseerd... en hebben een doel gesteld voor dit seizoen en inmiddels is de wielersport zo breed geworden. Waar vroeger hadden we 100 profs, we ja. hebben er nu 15.000 ja. op de wereld en uh, we hebben inmiddels 90 nationaliteiten die deelnemen aan de wielrennerij. En in het vroeger had je er vier hè, nationaliteiten die aan wielrennen deelnamen. Uh, laten we dus niet zeuren. Deze mannen, Kruiswijk, Dumoulin en Mollema, bereiden zich op dit ogenblik voor uh, op uh, de, de Giro die komen gaat en eventueel ook nog de Vuelta en misschien wel de Tour de France. Nou, daar zijn, de, daar zijn ze helemaal op ingericht. Uh, we moeten blij zijn dat we nog steeds een Amstel Gold Race hebben. Dat Amstel al die centeren nog steeds ieder jaar instopt. En dat er een, een fantastisch evenement in Nederland is. Maar ik draai het even om. De evenementen zijn inmiddels wereldwijd en niet meer nationaal. We moeten denken aan een tijd waarin we leven. Ik kijk, ik kijk nu dat jullie je werk zitten te doen achter de microfoon. Ik kan jullie zien, als ik mijn dingetje aan zou zetten aan de, aan de computer... kun je mij ook zien. Het is toch ongelooflijk wat een wereld. Ja. Ik heb dagelijks reportage uit, van meneer Akanga uit de ronde van Togo. Ja, ik en eh, de wereldkampioenschappen wilden zijn aan de gang in Hongkong. We kunnen dat elke dag zien. Over die, is... over die WK gesproken, wat een geweldig succes van de Nederlandse ploeg, hè? Ook dat, er wordt aardig gefietst. Ja. Ik hoop alleen dat er nog meer in zit. Ook daar hebben we weer te maken met budget. Ja. En daar hebben we weer met perikelen te maken. De baanselectie, nou Ron Smit weet er ook alles van. Er wordt met, met de vinger in de mond gekeken waar de wind vandaan komt. Er is uh, zelden een lange termijn beleid voor de baan voor het rennen. Er zijn geen uh, faciliteiten voldoende vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Fransen of de Engelsen. Ja. Uh, ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. En we hadden een goede en, uh, coach, maar die gaat helaas weg, hè, Wolf? Ja, meneer Wolf uh, gaat weg. Die is een congé aangezegd. Ja. En uh, nou, misschien... Uh, uh, ik zou bijvoorbeeld denken dat Theo Bos dat prachtig over zou kunnen nemen. Jammer, die maar ja, voor een... Een aanwezigheidspremie, uh, Hennie, van uh, ongeveer 20.000 uh, euro per jaar. He, en dan uh, ja, vrij reizen, allemaal hartstikke leuk. He, mijn broer Jan is uh, jarenlang bondscoach geweest en die nee. zei op een gegeven moment van... ...jongens, ja, ik kan echt niet meer fietsen met die jongens als we niet voldoende... ...budget krijgen op een of andere manier. Waar jullie het vandaan halen, weet ik niet. Maar je kunt dit land niet meer vertegenwoordigen... ...in die tak van sport... ...met zo weinig budget. We hebben vorig jaar nog een crowdfunding... ...geprobeerd te doen via WAF... ...om de ploegenachtervolging... ...te laten trainen in de World Cup races. Daar konden ze niet naartoe. Dus konden ze zich ook niet kwalificeren... ...voor de Olympische Spelen. Uitstekend team. Genoeg talent... Maar je ziet het aan de Australiërs, altijd voldoende budget, dus die presteren. Je ziet het aan de Engelsen, voldoende budget, dus die presteren. Ja. He, uh, ik, wil even, ik wil even, als het mag, uh, André, een beetje terug naar de komende heuvelklassiekers. Het AD had daar een hele mooie pagina over. Peloton ja. valt in een paar dagen honderden kilo's af. Ze zijn ja. lichter, vinniger. In de heuvelklassiekers zien we een nieuw peloton rijden... vergeleken met de spierbundels in de kasseienwedstrijden... De genetische ja. aanleg is een voorwaarde, maar de spe specifieke inspanning is wel te trainen. Nou, het is ook zo. De laatste tien winnaars zijn allemaal eigenlijk lichte mannetjes. Ja, natuurlijk. Het, het die, die recupereren van die klimmetjes, die dus een, een, een hele uh, lage of een hoge verzuringsgraad hebben. Mm -hmm. Die daarop getraind zijn, die tegen het maximum aan kunnen rijden. Het zijn niet de mannen die eventjes een enorme inspanning kunnen doen en totaal verzuren. Hm. Nee, het zijn de mannen die lang door kunnen gaan. Paul, en, Paul uh, Martens, van wat we Jumbo zeiden, staat hier een heel nieuw peloton. Het scheelt gemiddeld grofweg zo'n 10 kilo en 10 centimeter. <laughs> ja, nou logisch. Je krijgt specialisme in ja. deze sport. <laughs> het is van, inmiddels van zo'n enorm hoog niveau geworden met alle meters en apparatuur die ervoor zijn. De wetenschap die puur met dat wielrennen bezig is. Ja. En met, ik ben bij Sunweb er een paar keer bij geweest... dat er specialisten omheen lopen... die zeggen als wij met het garen van de kleding... een honderdste seconde kunnen winnen, ja. doen we dat. In 2010, 11 en 14 won Philippe Gilbert... 1,79 ja. en 60, 69 kilo. In 2012 ja. en 2016... Enrico Gasparotto, 1.71, 67 kilo. Ja. In 2013 Roman Kreutschiger, 1.83 en 67 kilo. En ja. in 2015 Michael Kwiatkowski, 1.76 en 68 kilo. Ja. Wie wint deze Amsterdam Goldrace? Ja, nou ze, rijden, ze finishen nu niet meer op de Kouwberg. Nee. Maar 19 kilometer later. Ja. Met nog wel een klimmetje en een daling onderweg. Dus... Uh, het zal een, een mooie koers worden, ik hoop, kijk ik weet nog in de tijd van Herman Krot en die sprak ik regelmatig, hij zegt potverdorie ik wil die koers toch een beetje, nou en dan praat je zo'n beetje met elkaar, van, en je schiet eens een keer van joh, misschien moet je meer uh, uh, slechte weg hebben, of een smalle weg hebben, ja. of meer draaien en keren, of juist niet. Op een, er is vaker de slag gevallen in de Amstel Goldrace met wind op de lange baan tussen Valkenburg en, ja. uh, en Maastricht. Ja. Uh, en dat was gewoon een tweebaans autoweg. En daar viel de slag dan. Ja. Uh, ik heb de filmpjes net op uh, WAF gezet. Dus vanaf 1966 tot 2016 heb ik alle finales van uh, Amstel Goldrace op een rij staan in video. Dus in een paar uur red. Leuk hoor. Ja. Heel, heel even ook nog naar de dames, want eindelijk krijgen die Nederlandse wielervrouwen, de klassieke van hun dromen, de Amsterdam ja. World Race. Veertien ja. jaar geleden voor het laatst. Ja, en ik heb van de week zitten genieten van de koers van de vrouwen, ja. waar wij vroeger altijd zeiden, ja wat moeten die wijven ook nog fietsen. Zelfs Kneterman zei het over zijn vrouw, Greet, He, van met die dik konten op die fiets, dat was allemaal niks. <laughs> nou, inmiddels moeten we allemaal onze pet afnemen. Ja. De dames rijden inmiddels koersen tot 150 kilo. En de knuppel gaat in het ook. Anna van der Breggen, Marianne Vos, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Jan Blaak, ze zijn allemaal oh, geweldig. Welke talenten zijn er allemaal. Ja. Een jonge meid die van de week volle bak voorop bleef rijden... schuin tegen de wind in, hier in het noorden, in, in Groningen, in de koers. Die, die, die vrouwen, UCI-vrouwenkoers, die naam is me weer... Hè. Oh ja, Healthy Aging heet ja, het nu. Maar dat he, was wat mooi, man. Hartstikke mooie ja. koers. Helemaal op de televisie, op podium-tv. Ja. Ik heb de beelden direct kunnen overzetten naar WAF. Dus iedereen die dat, die dat wil... Wilde, die kon daarvan genieten en het is steeds meer dat we zien. En ik geef al die organisatoren steeds op hun flikker. Ik zeg, man met een cameraatje in je hand en een beetje creativiteit kun je prachtige verslagen maken van de sport. Ja. Daar hoef je niet helemaal voor op een motor te gaan zitten of in een hok bij de finish. Wat een onzin. Jij kan hier vandaan als jij op jouw beeldscherm waar je nu tegenover zit... De koers krijgt, kun jij zo het verslag doen met jouw ervaring. Zomaar. Zeg André... André, André heel even, heel even, Roxanne Kneteman, Anna van der Breggen, Chantal Blaak of Amy Pieters. Wie gaat er winnen? Amy. Goed zo, dankjewel. Zeg André, nog even één dingetje. Je had het net over uh, de dames. Hè? Dat die, die rijden inmiddels koersen tot de 150 kilo, zei je toen. Dus bedoel je dan toch die dikonten? <laughs> nee, het is, het is een prachtige koershiel. Ja, echt mooi. En uh, het, is, het is volwaardig. En nu inmiddels, binnenkort, uh, de, komende Olymp de komende wereldkampioenschappen worden er gecombineerde koersen georganiseerd. Ook op de baan, mannen en vrouwen met elkaar. Nou, waarom niet? Ja, waarom niet? Alles evolueert, alles verandert, alles verbetert. Uh, laten we ervan genieten. Het is prachtige sport. En uh, die, die nieuwe vorm die ze nu bedacht hebben, waarbij de berg opgesprint gaat worden. En een uh, internationaal circuit, een initiatief ook van Sunweb. Nou, ik uh, kijk er met, uh, uh, met heel veel plezier uh, naar uit. We, we zien elke dag koers. Het is, uh, het is een, een zegen. Een, a, a dream came true. En, en wij zijn per slotverrekening gezonde mannen. We hebben liever een dikke vrouw in ons bed dan een kerel, hè? Ja, ik wel. Ik ook hoor. Nou, hoewel ik de dikbillen de dikbille van Mannix Kneteman ook graag zie, maar dat zijn dan stieren. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. André, leuk. dankjewel. Heel fijn paasweekend. Fijn persweekend, hè. Ja. Geniet, hè, van de Amsterdam Gold Race. Veel plezier. Dank Even zwaaien, even drie vingers omhoog, ja. maak ik een foto. Oké, okay, dan gaan we. Hé, hey, drie vingers, Charles. Goed zo. Jos, ik heb hem. <laughs> ja, oké, okay, heel goed. Ik zet hem erop. All right. Dag, André. da. Hoi. Wasn't it just yesterday when you held me near? Whispering the sweetest words that I Love me tender, love me sweet Me too. Partners. Het is natuurlijk Barbara Streisand die we hoorden samen met ja, postuum zeg maar, in duet met Elvis Presley. Ze doet ook nog een aantal duetten met mensen die nog wel in leven zijn. Het is een prachtig album met allemaal hele rustige werkjes. Uh, we hebben nog meer partners in Zandvoort, want uh, Joop van Nes is aan de lijn en de Ron. Ja, maar we moeten even nog over die ja. Barbara Streisand uh, plaat praten. Want Michael Bublé, Stevie Wonder, John Mayer, Babyface, Billy Joel. Het is onvoorstelbaar, hè? Nee, het is prachtig. Echt uh, fantastisch mooi. Maar ik hoop wel dat je zo wat opwindender hebt, want ik viel bijna in slaap. Ja, maar je bent <laughs> ook aan het werk geweest, hè? De man die niet in slaap valt is uh, onze geweldige verslaggever van de Zandvoortse krant, Joop van Nes. Joop, er is een heleboel sport, maar ik wil toch beginnen met voetbal. Ja, ah, je hebt gisteravond natuurlijk ook uh, met de hele rode wangetjes zitten kijken. Heerlijk. Heerlijk. Wat Heerlijk. was het mooie, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, helaas had het meer kunnen zijn, maar goed. Ja, maar ja, ik zie... We winnen voorlopig. Die en met 2-0 vind, uh, vind ik toch behoorlijk. Hè? Ik zeg, 2-0 vind ik toch behoorlijk. Ja, maar die bal op de lat, jongen, die had toch moeten zitten, man. Dat was zo jammer. Maar wat een kanjes waren. Ja, uh, Joop, als je wat meer wil, moet je naar Turkije dan komen ze het veld op, hè? Dus dan... <laughs> maar ik wil even met jou praten over de Oranje Nassau-school... Want het ja. schoolvoetbaltoernooi is geweest. En die domineren ja. daar, joh. Ja, ja, echt, echt volledig dominant. <coughs> er eh, zijn tegenwoordig eh, vier categorieën: meisjes en jongensgroep 7 en meisjes en jongensgroep 8. En eh, alleen bij de meisjesgroep 7 heeft de ONS niet gewonnen. Daar werden dus ze tweede. Maar eh, zowel bij de groep 7 jongens als de groep meisjes en de groep 8 meisjes en de groep 8 jongens hebben ze gewonnen. Dus het is voor mij gewoon echt dominant. Verder heeft ook nog een verdediger voorzitter van de school, het Pieterkeur. Penaltybokaal gewonnen bij de meisjes. ja, makkelijk zat er. 1 in 1 is 2. Dat is voor mij op dit moment de voetbalschool van Zandvoort. En wie zit daarachter? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Er zitten heel veel kinderen van die uh, van die, die, die voetballen. En dat, dat scheelt sowieso een slok op een borrel natuurlijk. Ja. Uh, dat zie je ook bij, bij het handbal en dat zie je bij het basketbal. Uh, met name bij het basketbal, dan, want handbal is, is geen jeugd. Maar uh, bij het basketbal, de kinderen die basketballen, die steken met kopperschouders boven ander uit, ja. is toch een hele technische sport. Ja, voetbal is natuurlijk ook techniek. Ja, maar alleen maar. En als je dan uh, van, van een team met zes spelers uh, vijf uh, voetballers hebt, ja. nou, dan schiet je toch een aardig in top, denk ik. De Hannie Schaftschool won bij de groep 7 meisjes. Die moet ook nog even ja. genoemd worden. Hè? We gaan het even hebben over racen. Want komend weekend wordt op het circuit Zandvoort... de nieuwe naam voor het circuit Park Zandvoort... de traditionele paasraces georganiseerd. Dat wordt weer een fenomeen. Ja, uh, dit is altijd uh, prachtig mooi. Afwachten wat er, uh, wat er gebeuren zal. Wie hebben de goede auto's? Wie goed, uh, zijn goed geprepareerd? Wie gaan dit seizoen dominant zijn in de races? Uh, dat, dat moet eigenlijk altijd weer blijken. Uh, maar het mooiste vind ik bij de paasrace is de truckrace. Ja. Er komen van die racetrucks. Ah, dat is geweldig, dat is ongelooflijk, mm. hoe hard die dingen gaan. En dan gaan ze, die, met een gigantische gang gaan ze door die bocht heen. En uh, dat ze hier te uh, omvallen, uh, dat gebeurt wel maar eens een keer, dat, uh, dat is uh, eigenlijk een godszonde. Maar het uh, <lacht> is echt mooi om te zien en het is heel imposant, echt waar. Ja, leuk. We gaan even over het slechte gebeuren van vorige week zaterdag praten. Namelijk het voetbal van de SV Zandvoort. Wat ja, ben nou ik ja, daar teleurgesteld over? Ja, ik ook. Wat um, slecht is geweest, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Uh, ik heb uh, mijn artikel gemaakt uh, met uh, interviews van een X-aantal spelers. En uh, het blijkt gewoon dat Zandvoort uh, 3-2 verloren heeft. En, maar Blauw-Wit-Beursbengels is de team to beat op dit moment ja, die, die zijn de laatste weken ja dat denk ik ook, die zijn de laatste weken zo ontzettend omhoog gekomen ja. en zijn zo goed bezig, VVC kan dat niet aan denk ik, nee. en Zandvoort kon blauw wit beurswingers ook niet aan nee. en, ja, dat enige wat nu nog rest is dan hopen dat Zandvoort de hoogste op de ranglijst is die geen periodetitel heeft, mm -hmm. om alsnog voor een periodetitel in aanmerking te kunnen komen, om dan eventueel volgend jaar te kunnen gaan promoveren met andere woorden, ze moeten wel serieus blijven. Zeker weten, zeker, zeker, zeker. Nog niet is alles vergeven, maar zoals ik al eerder zeg, en dat zeg ik ieder jaar weer, die na-competitie is een tombola. Ja. Je, moet, je moet geluk hebben, je moet spelen tegen teams die allemaal over het algemeen in de winning hoek zijn. Ja. En dan moet je um, eigenlijk bovenuit uh, zien te groeien. Uh, het is erg moeilijk, je weet zelf hoe dat gaat natuurlijk, Henny. Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik hoor is dat er heel veel jongens weggaan bij Zandvoort. Ja. ja, dat heb ik ook gehoord. Ik heb het nog niet van zelf gehoord. Maar we gaan verhalen dat er heel veel jongens weg Ja, En dat heeft natuurlijk, denk ik, te maken met het feit dat Zandvoort eh, hoogstwaarschijnlijk voor ons jaar nog steeds in die derde klasse zal spelen. Ja. Eh, ja, we hebben het net over gehad dat de kans aanwezig is om eventueel omhoog te gaan. Maar... Men gaat ervan uit dat het uh, toch derde klas wordt voor ons jaar. En ja, een heleboel jongens die hebben meer ambities. En die, die kunnen ook hoger spelen, denk ik. Ja. Dat moet jij ook weten. Nog een teleurstelling. Jouw favoriete sport, het basketbal. Ja, ja is uitgegaan Jumme, als een jonge. nachtkaars. Wat erg. Ja, ja, ja. Uh, twee jongens moesten werken. Daar ontkom je niet aan. Uh, dat gebeurt gewoon. Uh, daar eentje, eentje van er is de snelle man, uh, Philip Prince. Uh, mm -hmm. De andere snelle man, uh, Jaap van der Meij... Die is gebaseerd aan zijn enkel. Dus de snelheid is uit het team. Dan heb je een paar lange mensen. waarvan de, de twee topscorers, Ron van der Meij en Niels Krabbedam. die zijn alle twee eh, niet fit. Uh, Ron van der Meij speelt nog steeds met een, een, een scheurtje in zijn oogkas. Mm. En uh, Niels Krabbedam heeft een slechte knie. Ja, en dan, dan houdt het op. Dan is, is er niets om op te vangen. vangen. En uh, Sands is dan ook, uh, vind ik, een beetje schandalig verloren met. met 54, 59, kom op. Mm -hmm. Dat zijn scores... die maken ze normaal gesproken in de eerste helft. Ja. 37 punten, de eerste kwart... is niet de eerste keer dat er gebeurd is. En die maken ze in de hele wedstrijd 54 punten. Dat is voor mij de steek aan de wand... dat er iets aan de hand is geweest. Mm -hmm. En uh, ik heb net uitgelegd wat er aan de hand was. En uh, dat moeten we dan maar accepteren. En helaas is het niet anders. Er nee. gaat er maar eentje uit naar een klasse hoger. En dat is, zal dit jaar uh, Amsterdam uh, 5 zijn. Maar Lions en, uh, heeft de, van, de, van de 20 wedstrijden... er 17 Gewonnen. Dat is ja. 85 schreef je ook. Ja, het, sco ja, ja. het scoorde 1368 punten, jongen. Ja, en toch heeft Amsterdam meer punten gescoord... en minder tegengekregen dan Zandvoort. Mm -hmm. um, dat, is, ja, dat is een hele productieve ploeg. Een, hele, een ploeg met heel veel ervaring. Ja. Dat kon je ook zien toen ze in Zandvoort speelden. Ze zijn toen wel eens waar van, de weg, van, van de mat geveegd. Echt waar. Maar hoeveel, hoeveel basketballers wonen er in Amsterdam... en hoeveel in Zandvoort? Dat is nogal een verschil natuurlijk. Nee, dus, niet te, vergelijken. Nee, niet te vergelijken. In Amsterdam heb je al die pleintjesballers... die heb je niet meer. Ja, in plus die, heb plus die hallen. Ze hebben hallen ja, natuurlijk. Ja, diverse hallen in, in, uh, in Amsterdam... waar uh, diverse clubs spelen. Ik geloof dat Amsterdam zes... Uh, ja, heeft. Uh, maar heeft. Goed, de BV Amsterdam met kampioen en promoveert. Uh, ik ja. wil ook nog even... over iets heel bijzonders praten. Want uh, uh, uh, er is geijshockeyd... en het wordt meestal ja. door mannen gedaan. Maar daar deed een, ja. een uh, meisje mee... een dame mee uit Zandvoort... Ja. Ja, Britt Wortel. En die zou bijna wereldkampioen zijn geweest. Ja, ja nou in haar, in haar divisie dan hè. Ja, nou. Uh, zij heeft, uh, ze speelt al in, nou laat ik zo, ze is zelf vanaf de veertiende geselecteerd voor het Nederlands damesteam, Mocht pas vanaf de zestiende spelen, maar ze was wel bij de selectie aanwezig, training en dat soort dingen. Is ook meegeweest naar uh, WK's in de eerste divisie, dus een divisie hoger dan ze nu spelen, in China onder andere en in Frankrijk. Daar werden ze steeds tweede, dus konden niet promoveren. Uh -huh. En uh, vorig jaar zijn ze gedegendeerd helaas. En dit jaar was de missie uh, kampioen worden, wereldkampioen worden in de tweede divisie. En dan kan je promoveren naar de eerste divisie. Mm. Dat is uh, helaas niet gebeurd. Maar het is, uh, ik vind het een mooie prestatie. Ja. Want uh, Zuid-Korea, dat is volgend jaar uh, de, de bakermat van de Olympische Spelen. Mm -hmm. daar, uh, dat, dat, daar wordt alles aan gedaan om die, die Koreaanse teams uh, aan medailles te helpen. Het Koreaanse damesteam heeft drie Amerikaanse met een Amerikaans paspoort hebben ze naar Korea gehaald. Zuid-Korea gehaald. Die hebben een paspoort gekregen. Dus zijn Koreaanse en mogen meespelen. En het maakt een gigantische uh, slokborrel uit. Ook de, de, de, de coaching is professioneel. Het zijn professionele Amerikaanse coaches en mm. trainers die daar bezig zijn. Met andere woorden, uh, Zuid-Korea moet uh, zo hoog mogelijk komen op de Olympische Spelen. Nou, ze zullen waarschijnlijk niet zo uh, sterk worden als Canada, Zweden, uh, Amerika. Dat zijn de, de top Dameslanden. Mm. Maar uh, ze gaan toch wel een naar doen, denk ik. Hé, hey, maar die Brit wortel, zien, hè? Die, dat ja. is, daar moeten we trots op zijn als Zandvoort. Want dat denk ik uh, ook. ze werd uitgeroepen tot best player of the game from the team of the Netherlands. Oftewel ja. de, de, de, de, de MVP, de ja. most valuable player dat de, de doen ze bij, bij IJshockey. Elke wedstrijd wordt er een ja. MVP per team uitgezocht. En zij was eh, tegen Australië de MVP van Nederland. En dat vind ik een eer. En dat is ook een teken aan de wand dat je gewoon keihard gewerkt hebt. Leuk Toch? hoor. Anders ja. hoor je dat niet. Nee. Even naar de eenvoudige winst van ZHC, want dat gaat lekker daar. Ja, uitstekend. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, 5-0 tegen de nummer drie, Wateringseveld. Nummer drie, Wateringse Veld die vorige week, of de week ervoor moet ik dat zeggen... Uh, Hoekse Waard, de, de echte gedoodverfde kampioen, op een spel heeft gehouden. Erg knap. Ja. En uh, uh, je ziet ook dat de dames, volgens dan om de week zien ze in Zandzen spelen, dat ze echt per, bijna per week beter worden. En dat hebben ze, denk ik, toch ook te danken aan een coach, Ja Bleker. Die man is echt een, een, een hockeybeest, die doet er alles aan om zijn dames beter te maken. Mm -hmm. En uh, dat werkt, uh, je ziet het. En uh, hij zegt, en dat heeft hij al vanaf het begin af gezegd, als ze gaan spelen zoals ik het wil, dan worden we kampioen. Mm -hmm. En het schiet nu een aardig op. Dus ik hoop dat ze nog twee of drie wedstrijden te spelen hebben... en uh, dan is het zover... en dan kunnen ze promoveren naar die derde klasse en dat wilden ze eigenlijk vorig jaar al. Dat is toen misgegaan. Toen is Bleekra ja en hij schiet nu een en top uh, in de goede richting. Ja, het lukt dit jaar, absoluut. Ja. Nou, tot slot de handbalsters, want die hebben ook gewonnen. Ja, ja de tweede wedstrijd buiten... Van het, van het tweede gedeelte van de buitencompetitie... van de veldcompetitie... Uh, dat was in, in, hier in Zandvoort tegen Hava, Zuid-Almere... 1917... Dat geeft wel aan dat het een spannende wedstrijd is geweest. Ik heb hem gezien, die wedstrijd. En het echt vanaf het begin af aan was het om en om. Dan Zandvoort ervoor, voor, dan Almere voor. En uh, uiteindelijk heeft Zandvoort... en dan eigenlijk wel door... Uh, uh, Romeinen, Daniels en um, uh, Lucia van Zinger... Uh, uh, in de tweede helft het verschil kunnen maken... en uh, met twee punten verschil gewonnen. Ze staan op dit moment nog steeds bovenaan... in diezelfde competitie. leuk. En dat is erg leuk. Uh, maar laten we hopen dat het zo kan blijven. Ja. Ik moet wel bij kanttekenen dat de velcompetitie een mindere competitie is dan de, de, de, de halve competitie mm -hmm. in, in door. Maar eh, het is toch leuk om kampioen te worden, laten we Tuurlijk. Zeker. Hey, het is paars een, weekend. Langzonde. Het is ja. paars weekend. Wat ga jij doen? Ik ga naar de races. Dus ja. eindig eigenlijk aan het sport wat er te doen is ja. op dit moment. We hebben helemaal niks. Dus hè? Nee, helemaal nakko. Nada niet. Nog pas Nente. Ja, dus, ja, zelfs ik, geen biljarten. Ik zei het net al, voor mij is het geen goede vrijdag... want ik heb geen eens training met die jongens. <laughs> ja, Waardeloos. Ja, ja, ja. Maar ja, voor exact. ons breekt een heel belangrijk weekend aan... want uh, HFC speelt twee keer. Dus, uh, maar goed. Oké, okay, nou ja, succes zou ik zeggen. We dat, dat, uh, kunnen die wensen. We dat hebben dus fijn. minimaal vier punten nodig uit die twee wedstrijden... want anders gaat het fout. Ja, maar ik denk dat, dat HFC toch wel in, in die tweede divisie kan blijven. Ja. Mag ik aannemen. Ja. Laten we het hopen. Ja. Ja, <laughs> maar goed, daar gaan we later over praten, Joop. Jij moest tien of half elf naar de fysiotherapeut opschieten. Ja, ik ben weg. Goed zo. Nee, mooie best zetten, mooie uitzending verder. En Dankjewel. Week. Fijn weekend. Fijne buizen. Okay. Hoi. Dag. I don't know where my baby is. But I'll find it. Somewhere, somehow. I've got it that I know how much I care.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 Many things, things he didn't know And I was so, oh, oh, so bad I don't think he's coming back mm -hmm. He gave the reasons The reasons he should go And he said things he hadn't said before And he was so, oh, oh, so mad And I don't think he's coming soepele bewegingen van uh, Ron Perenboomvolle. Kijk, Die is ook weer helemaal wakker geworden. En <laughs> zijn, uh, zijn keus voor dit nummer, Ron, want ja, uh, ja, daar heb je iets speciaals mee. Nou, Lisa Stensfield, ja god, ik vind dat zo jammer. Dit was een uh, is, overigens, een fantastische zangeres, hè? die blanke soul uit die tijd, eind ja. jaren 80, huh? jaren 90, Een fantastische zangeres en uh, hoor je dan helemaal nooit meer wat van. Dat vind ik altijd zo jammer. Hè? En ik, ik, ik, in die tijd sprak ik haar en uh, ja, dan ging het bijvoorbeeld over dat ze een drankverslaving zou hebben. En voortdurend kwamen er allemaal dingen naar voren. Ja. En dan vertelde zij daar zelf over toen in die tijd tegen mij. Ik snap niet hoe mensen erbij komen. Ik heb altijd graag een biertje gedronken. En soms ben ik dronken, ja. Is dat buitengewoon? Ben je dan verslaafd? Het heeft niks met tegenslagen te maken... Ik drink niet om me minder depressief te voelen. Nee, ik drink eigenlijk alleen als ik me hartstikke lekker voel. Achter mensen roddelen zoveel over je. Zo zou ik ook anorexia hebben gehad. En vorig jaar, toen ik me verloofde met mijn vriend... wist iedereen opeens dat ik zwanger was. Maar ik wacht nog steeds op die baby, lacht ze. Nou ja, zo gaan die dingen dus. Hè. Maar het grappige is dat in 2003 eh, trok ze zich terug uit de muziek helemaal... En uh, ging ze zelfs uitstapjes maken naar theater. Uh, speelde ze in de Vagina-monologen. <laughs> <laughs> ja, het, het is echt waar. Uh, maar inmiddels in 2013 uh, is ze weer teruggekeerd... en is ze weer volop aan het uh, optreden en uh, doen. Okay. Dus, prachtig. Uh, mooi. Mooie muziek, hoor. Ja, hè? Over, hey, ja. ja nou, het, we hadden het net over Ajax, hè. Ja. Um, uh, het leuke is dat uh, waar zag ik het nou? Oh ja, hier was het. Dat uh, de UEFA nomineert altijd een aantal spelers naar zo'n ronde en gisteren zijn dus twee Nederlandse spelers genomineerd als speler van de week uh, bij de UEFA. En dat zijn Davy Klaassen, uiteraard, zou ik haar zeggen, naar zijn prachtige wedstrijd. En de basic tas aanvaller Ryan Babel. Want die de, scoorde uh, ja, de, het ja, ja. enige tegendoelpunt bij de tumultueuze uitnederlaag bij Olympique Lyon. Ja, hoe vond je dat, je al die mensen op het veld, man? Ja, gekke gek, huizen. En weer rellen dus daar ja. met Turken. Ja, het is... Uh, ja, het is een nou ja, daar kunnen we niet zoveel over. Ja, dan, ja. <laughs> ja precies. Ja. Maar, maar het is wel zo natuurlijk. Ja, ja, ja. ja kan daar niks mee, maar goed. Um, heel even wat korte sportberichten. Uh -huh. Van de Beek, die gisteren dus fantastisch voetbalde als vervanger van Laschienne bij Ajax, die wil uh, ook nu in de Eredivisie doorpakken. Die wil gewoon zijn plek houden. Dat wordt nog een gevecht. Ja, dat is uh, maar wel leuk. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Elvis Manu, wat een heerlijk zo'n naam. Ja. He? Elvis Manu, go ahead. Die blijft geschorst voor één wedstrijd wegens Hens. De de, de, de, de discussie was. Uh, Borst of arm. Ja. Uh, maar de on, on, onvolprezen KNVB handhaaft de straf. En, en dat uit. is voor Go Ahead natuurlijk wel belangrijk. Ze ja, we hadden Ahead Onder protest gaat akkoord hè, met die ene ja. wedstrijd. Ja, ja, we, gaan, we hadden het vanmorgen al over het wereldkampioenschap: wielrennen op de baan. Uh, uh, helaas is Bos uitgeschakeld bij de sprint. Maar Lavrijse gaat door naar de achtste finales. Arsan Arashov is een 17-jarige tennisser uit Kazachstan. Mm -hmm. Nou, dat is uh, niet heel erg belangrijk, want hij is zeg maar de nummer 1729 van de wereldranglijst. Maar toch mag hij twee jaar niet meer tennissen, want hij testte positief op het geneesmiddel meldonium. En dat kennen we, dat ken want we. Maria Sharapova had dat ook ooit genomen. En dat was de voormalige nummer 1, maar die mocht toen ook twee jaar niet meer uh, tennissen. Maar inmiddels speelt ze weer. Hè? Ja, maar ze wordt nooit meer nummer 1, hoor? Nee. Maar Gerwe, dan hebben we het over Darts, vond zichzelf waardeloos spelen tegen Wright. Heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Maar ik begreep dat het niet helemaal goed ging. Hè? zo raar dat de ene ja. keer is, hoort hij er alles in. En, uh... Maar ja, dat, dat is sport. Hè? Dat weet je nou eenmaal. Hans Vonk en Foppe de Haan gaan de jeugdopleiding van Ajax Cape Town, Town. Ja. vormgeven. Ja. Vonk voor onbepaalde tijd. En Foppe op projectbasis. Want hij moet eerst hier in eigen land het EK voor de vrouwen afmaken. Hè? Want daar is hij assistent. Mr. Mourinho is weer eens een keer boos op zijn spelers bij United. Ja. Het gebrek aan goals tegen Anderlecht, dat is uh, zeer kwalijk genomen. Ja, dat snap ik. Zeg, en, en Fernando Alonso, voormalig wereldkampioen Formule 1... doet niet mee aan de GP van Monaco. Het ja. is ook wel raar eigenlijk, hè, dat je kunt ja. zeggen tegen je team... van jongens, die wedstrijd doe ik even niet mee. Ga... En waarom? Ga... Hij gaat in die 500 rijden. Eh, ik, ik snap overigens niet dat je dat überhaupt aandurft... om zomaar even over te stappen voor één wedstrijdje... naar een volkomen andere auto, vreemde auto... Uh, maar ik snap het. aan de andere kant het ook wel weer, want die McLaren die is niet vooruit te branden. Dus uh, hij kiest uh, even voor één wedstrijd iets anders. Sport en politiek zouden eigenlijk niets met elkaar te maken moeten hebben. Hè? Maar vrouwelijke deelnemers lopen apart van de mannen en mogen die niet deelnemen aan de volledige afstand van de eerste editie van de internationale marathon in Teheran. In Iran lopen vrouwen apart, zei de voorzitter van de Iraanse Atletiekbond. De vrouwen lopen slechts tien kilometer in het Asadi stadion. Nou, dan heb ik er nog eentje, Lionel Messi... die mag voor de disciplinaire commissie van de FIFA verschijnen. Op 4 mei mag hij zich verantwoorden voor de beledigingen... die hij zou hebben geuit tegen de grensrechter... tijdens het duel van het Argentijnse team tegen Chili. Alle popsterren... nee, wacht even, als popsterren... werden <laughs> Frank en Ronald de Boer onthaald in Ho Chi Minh-stad... begeleid door bodyguards... en in het flits, flitslicht van camera's en telefoons... Stapte de broertjes samen met de Braziliaan Ronaldinho een podium op in de grootste stad van Vietnam. Met de Champions League trofee bij zich. Dat is toch geweldig. Die mannen na zoveel jaren nog zo in de belangstelling staan. Hè? Ja, goed hè. Heerlijk. En dan in, in een land als uh, Vietnam. Ja. Laatste bericht gaat ja. over Bahrein. Max de Verstappen. Ja. Die heerlijke in inhaalrace in China. Waar heel de wereld van heeft meegesmuld. Max Verstappen is al lang weer bezig met de volgende afspraak in Bahrein. Hier gaat het echt niet regenen, zegt hij. Wat ja, denk je dat hij daarmee bedoelt? <laughs> nou, dat is ook gewoon zo. Daar regent het bijna nooit. Ik zou je zeggen, ik was uh, onlangs in Dubai... en, en daar maakten maakte zij ook voor het eerst mee dat er een hele dag regen was. En dat was echt heel bijzonder. Nou, dat gebeurt dus daar in Bahrein echt niet. Dus we moeten hopen dat die uh, auto een beetje vooruit te branden is voor hem. We zijn uh, hard aan het werken om die auto te verbeteren. Ja. Maar, maar het gaat nog het even duren, hoor. Nee. Dus uh, dat wordt, uh, nou ja, hè, vijf, zes. Dat zijn de plekken die ze kunnen halen. Prachtig. Maar ja, ook prachtig, natuurlijk. Ja. Ja. Punten. Waar uh, gaan we naartoe met de muziekshow? Nou, een nummer waar jij een verschrikkelijke hekel aan hebt, dat weet ik. Braaf allemaal. Dit niet iets waar je een hekel aan hebt: sur son blanc. A vous, peignoir, que c'est als Hélène wist dat ik haar bedoelde, dan had ze ook een hele goede vrijdag. je suis pas mais Laat me de ton amant, seul montagnard, de tes monts blancs oh, oh. de tout tes monts blancs. Helen, hoe komt het dat jij zo aan dit nummer bent verknocht? Nou, dat heeft te maken met de Ronde van Frankrijk. Ja. Daarin uh, werd altijd fantastische muziek gedraaid. Hè? Ja, ja, ja, ja. Hij is er helaas niet meer man nee. die dat deed. Nee. Uh, ja. um. Zeg even. Ik, ik ben, <laughs> ja, ben het, ik ben niet het niet. ook even kwijt, ja, maar dat <laughs> maakt niet uit. Het was zo'n geweldige muziekheus altijd. en uh, Ik kreeg dan altijd in de uitzending uh, van Radio Tour deze plaat aangeboden. Nou ja, en ik, daar ben ik gewoon verliefd op geworden. Op Helene. Kan het ook niet helpen. En uh, reageert ze nog wel eens terug? Of? Uh, soms, op ja, Facebook. Ja, ja, ja. Ja. Overigens mannen, uh, we hebben nog een, een minuutje of tweeënhalf te gaan. Uh, voordat het nieuws ons weer komt onderbreken. Dus, uh, nu alweer? Ja, het, het eerste, eerste uur is een weer voorbij de... gevlogen. Nou, zo is het. jouw schuld, jou. Ja. Ik ja. mijn schuld? Ja, natuurlijk. Nou, nog oh, wat, yeah. nou, even een kortje. Joost die moet hard aan de bakken. Want die speelde de Europese Tourspelen. Uh, de spelers spelen momenteel in Rabat. Om de Trofee Hassan 2. En uh, hij staat na de eerste dag slechts 67ste. Met twee bovenpar. Dus dat gaat niet goed. Nee. Hij moet nog even wat gaan doen. Weet je wat heel grappig is? Nou. We hadden het heel veel over Ajax natuurlijk in het eerste uur. Maar het was ook werkelijk een show zoals je alleen maar van droomt als voetballiefhebber, Maar wat er eigenlijk door de KNVB, door de partijdige KNVB... vooraf is gedaan rond het feit dat uh, iedereen bij de KNVB vindt... dat Feyenoord kampioen moet worden. Dat is toch schandalig? En uh, meneer Van Breukelen. En uh, operationeel directeur Gijs de Jong. En ook die, uh, die nieuwe Pipo die er zit. Uh, die vroeger alleen maar de PR deed. Ik bedoel, oh, wat, uh, wat is het voor een stelletje Ja, <laughs> ik wij weten het, hè? want uh, ja. we gaan er straks over praten met, uh, met Martijn. Hoe, hoe ons HFC, de koninklijke, iedere week genaaid wordt door scheidsrechters. Nou, het was, het was de afgelopen keer was het bar en boos. Hè? Maar dat kan toch alleen maar opzet zijn. Hoeveel kaarten kun je geven in een wedstrijd die totaal niet onsportief was? Het was een hartstikke leuke wedstrijd. Maar één, met één kaart had hij het ja, afgekund. Absoluut. En het wat? waren er zeven. Ja, ja, het was en, en wat zou je zeggen van de drie penalties die we hadden moeten hebben? Nou ja, de, de, de, de Hensen. Uh, uh, uh, ja, dat gebeurde wel een paar keer. Ik weet niet of het er drie waren, echt zuiver, maar één nou, in ieder misschien geval. Misschien die, die, die, die, die val van Sterling. Ja. Da daar zou je van kunnen zeggen, oké, okay, dat ja. kan. Maar kom op nou, jongens. Nee, het, maar op, scheidsrechters, als jullie dit weekend doen bij Liende... <lacht> of tegen Barendrecht zo'n tweede paasdag om drie uur s middags, Ik kom het veld op, net zoals in Turkije. Maar zelfs de waarnemer... He, van de KNVB, ja, ja. die er was. Die, uh, die begreep niets van die uh, wedstrijd, van deze scheidsrechter. Oh, nou ja, goed. Maar tot de tweede uur, zo meteen. Nou.